Nou, ik denk dat de laatste mensen hun plekje aan het zoeken zijn. Goedemorgen, ik zie daar nog twee stoelen ook achter jullie beschikbaar. Is het voor jullie even zo mogelijk om één rij naar achteren te gaan? Jannik en... Want dan hebben we hier nog even een groepje vrij. Ik heb hier nog plekken op het podium. Nog vier plekken. En, nou, en ik zie dat een heleboel mensen ook al een stoel hebben gevonden in de hal... Ik denk dat dit een mooi moment is om te beginnen. Er zullen vast nog wel wat mensen binnenkomen. Geen probleem. Iedereen is hier welkom. Goedemorgen allemaal. Welkom vanmorgen in de Veenhardkerk. Welkom in het bijzonder. Alle mensen die hier vandaag voor het eerst zijn. Vandaag een hele mooie bijzondere dienst. Waarin een aantal kinderen gedoopt gaat worden. En waarin er een groep is die beleidenis gaat doen. Dus welkom ook alle vrienden en familie. Van degene van de doop en van de beleidenis. Mijn naam is Esther. Ik ben vandaag jullie gastvrouw. Ik begeleid jullie door de dienst. En we zullen vandaag een dienst hebben waarin we zullen zingen. Waarin we zullen luisteren naar een stuk uit de Bijbel. We krijgen uitleg daarvan via Gerbram. En na de preek zal het moment zijn dat de kinderen gedoopt gaan worden... en dat we overgaan op beleidenis. Gedurende de preek is er ook een kinderprogramma. Alle kinderen zitten nu nog in de kerk, maar straks na het eerste lied zal het het moment zijn dat de kinderen naar hun eigen programma gaan. Dan zal ik ook nog even precies vertellen hoe dat gaat. En de kinderen zijn ook weer terug op het moment dat er gedoopt wordt en beleidnis wordt gedaan. Ik wil vandaag even beginnen met een, een heel mooi bericht uit de gemeente. Want afgelopen maandag zijn Diederik en Brit opnieuw ouders geworden van een dochter. Maud heeft er een zusje bij. Dit is Fem. Het gaat goed met Fem, het gaat goed met Diederik en Brit, en ze zijn heel gelukkig met de geboorte van hun dochter. En dan wil ik ook nog even van de gelegenheid vandaag gebruik maken... dat uh, vandaag Wim en Marieke Matena 25 jaar getrouwd zijn. En dat uh, is ook een felicitatie waard. Ja, nu zit je op het podium, nu mag het. Goed, um, we hebben vandaag, zoals ik al zei, een hele mooie dienst. En voordat we de dienst gaan beginnen, wil ik eerst even een gebed met jullie doen. Ik wil God vragen om ook bij ons te zijn, een zegen te geven over de dienst. Maar mocht je niet gewend zijn om te bidden, dan kun je ook gewoon luisteren naar de woorden die ik uitspreek. Laten we met elkaar bidden. Vader in de hemel. Dank u wel dat we hier vandaag mochten komen in de Veenhardkerk. Heer, op deze prachtende, prachtige, stralende moederdag, heer, een bijzondere dienst. Vandaag worden er een heleboel gedoopt, doen ze beleidenis en kiezen ze ervoor om de rest van hun leven met u samen op pad te gaan. U liep al mee, maar nu vragen we ook u of u echt met ons mee wilt lopen en dat u ons mag helpen op de mooie momenten, maar ook op de minder mooie momenten. Heer, wilt u ons vandaag helpen bij deze dienst om te kunnen genieten van de muziek, van de woorden, of misschien zijn we vandaag alleen even op zoek naar een moment van stilte. Heer, wilt u ons voeden, wilt u deze dienst zegenen en wilt u ook de jongere dienst zegenen die op dit moment gaande is in leef. Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen. We weten allemaal dat het vandaag een doopdienst is. Maar doop is best wel iets van, ja, wat is dat nou eigenlijk? En wat is nou beleidenis? Ik wil met de kinderen, wil ik even zometeen iets doen... om het een klein beetje uit te kunnen leggen wat doopen is. En daar heb ik zometeen de kinderen voor nodig. Maar allereerst heb ik twee hele speciale gasten nodig. Moet ik even kijken waar Dinant en Michelle nu zitten. Ja, Dinant en Michelle, willen jullie even naar voren komen? Dinant en Michelle, die worden vandaag gedoopt. En in de voorbereiding op de doop hebben wij iets heel leuks gedaan om de doop duidelijk te maken. Dat weten jullie nog wel, hè? En vandaag mogen zij mij helpen om datzelfde nog een keer te doen in de kerk. En dan wil ik vragen of Robin en Diana willen gaan staan. en Of Lianne wil gaan staan. En Mia en René. En Wendy en Martijn. En volgens mij heb ik ze nu allemaal, hè? Ja. En dan mogen jullie langslopen, want zij hebben iets in hun hand... wat jullie even op mogen halen. En loop maar langs. Toen maar. Loop maar naar ze toe. Oh, hebben jullie het al? Oh, dan mag je even naar René toe lopen en naar Mia en naar Lianne. En misschien hebben Finn en ook wel eentje. Dat weet ik eigenlijk niet. Hebben die zelf ook iets? Wat zij nu aan het doen zijn, is ze halen een muntje op. En dat is een muntje, een kopermuntje muntje van 1, 2 of 5 cent. Maar we gaan zo meteen even goed kijken, want die muntjes zijn waarschijnlijk behoorlijk vies. Dat heb je wel vaak met geld. Ja, en ze komen nu deze kant op. Dan mogen jullie weer gaan zitten als jullie het muntje gegeven hebben. Dan wil ik zo meteen de kinderen naar voren vragen. Maar dan moet je even heel goed opletten. Want ik ga jullie meteen vragen om op een plekje hier... ...voor het podium te gaan zitten. En dan wil ik vragen of de grote kinderen even wat verder naar achteren gaan... ...en de kleine kinderen wat meer naar voren. En dan gaat het even om de kids en om de kruimels. Dus ben je ongeveer tot en met zo'n acht, negen jaar... ...kom dan even naar voren... ...en dan mag je hier even op de grond gaan zitten. Kom maar. Op de grond. Jij mag iets verder naar achteren, want jij bent vrij groot. En dan mag je zo zitten dat je mij kunt zien. Dus ga op de grond zitten. Alleen Dina en Michelle mogen bij mij hier... Hartstikke goed. Ga lekker op de grond, even op je knieën. En de reden dat ik de kanjes er niet bij vraag, de kinderen die groter zijn, dat heeft als reden dat die dit proefje al een keer gezien hebben. En ik denk dat het anders ook wel heel vol hier wordt. Dus ze horen er allemaal bij. Maar voor nu even de kids en de kruimels. Kom maar lekker zitten op je knieën. Oh, jullie passen daar wel? Helemaal goed? Wij hebben nu van de mensen die vandaag gedoopt worden of beleidnis gaan doen... een muntje gevraagd, maar dat muntje is eigenlijk helemaal niet zo schoon... Willen jullie ze er even in doen? Ja. Ik weet niet of het zichtbaar is, maar deze misschien wel. Die is behoorlijk groen zelfs. Dat ken je misschien wel, zo'n muntje in je portemonnee. En dat ze helemaal vies worden. Dit zijn muntjes van 1, 2 en 5 cent. Maar echt schoon zijn ze niet. En dit is een hele mooie manier om het dopen uit te leggen. Want weet je wat ik nu zometeen ga doen? Ik ga er iets bij doen. En dan gaan we kijken wat er gebeurt. Wil jij mijn microfoon even vasthouden? Wat wij gedaan hebben, is we hebben er iets speciaals bij gedaan. Azijn en zout. Straks gaan we dopen met water, maar eigenlijk is het hetzelfde. Het muntje is weer helemaal schoon geworden. En zo mag het met dopen ook zijn. Als jij gedoopt wordt, dan maakt God je eigenlijk helemaal schoon. En dan ga je weer helemaal stralen. Net zo mooi als deze stralende muntjes. En is het muntje veranderd? Is het ineens 10 cent geworden of 2 cent of 1 cent? Nee hè? Het muntje blijft hetzelfde, maar kijk eens hoe mooi het is gaan stralen als het gedoopt is. En zo is het vandaag ook met Finn en Seth, met Lieselotte, met Dinant en met Michelle die vandaag gedoopt gaan worden. Ik ga ze even wegzetten en straks als de doop en de beleidenis klaar is, dan mogen jullie ze het muntje weer teruggeven. En nu is het muntje dan helemaal schoon. Zoals we straks ook met de doop in de beleidnis helemaal schoon, dan op weg met God samen mogen. Ik vond dat jullie hier heel goed stil hebben gezeten. Als we straks terugkomen van het kinderprogramma, dan gaan jullie straks ook weer op deze plek zitten als we gaan dopen. Ja, want dan kunnen jullie het ook heel mooi zien, dus niet op het podium, maar ervoor. Dan mogen jullie nu eerst even teruglopen naar papa of mama. Dankjewel Dinant, dankjewel Michelle. Dan gaan we zometeen met elkaar zingen als de kinderen weer op hun plek zijn. Vandaag hebben we een band. We mogen genieten van de muziek van Jarno, Charles en Suzanne. En het eerste lied is een kinderlied. Wij zijn gewend om tijdens het zingen altijd te gaan staan met elkaar. Dus ik wil jullie uitnodigen, kom staan, zing lekker mee. Met kom aan boord.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 U mag weer gaan zitten. Hmm. Dan is het moment dat de kinderen naar hun eigen programma gaan. En wat ik net hier vooraan met de muntjes deed. Daar gaan de kinderen straks in hun eigen programma nog mee verder. We hebben vandaag drie programma's. En even goed om nog een keer te herhalen, de kinderen zullen allemaal straks weer terug zijn voordat we het moment van het dopen en de mis gaan doen. Allereerste Veenhard Kruimels, dat zijn de jongste kinderen die nog niet naar school gaan. Die mogen vandaag mee met Wim Pol en Daniëlle en met Nio. Willen jullie even gaan staan? Dan kunnen we zien wie dat zijn. Oh, ze staan misschien achterin. Nio zie ik hier al vooraan staan. Hartstikke mooi. Die mogen zometeen naar een ruimte hier achterin, links van de keuken. Dan hebben we een groep, dat zijn de Veenhard Kids. Die mogen vandaag mee met Gerieke, met Arwin en met Marieke. Willen jullie even gaan staan? Daar zie ik ze al, ja. En dan hebben we de laatste groep, dat zijn de Veenhard Canjes. Die mogen vandaag mee met Martin en met Paul. Willen jullie ook even gaan staan? Ja. En de Kids en de Kanjers, die mogen zometeen even buiten omlopen... want die gaan naar een schoolgebouw hier vlakbij... En dan wens ik alle kinderen een heel fijn eigen programma. Dan zien we jullie straks weer terug voordat er gedoopt gaat worden. En als straks alle kinderen een beetje uit de zaal zijn, gaan wij weer zingen met elkaar. Veel plezier in jullie programma. nog een aantal liederen samen zingen uh, en de eerste gaat erover dat we uh, met alle mensen die er zijn, ook heel veel gasten, heel veel mensen die ik nog nooit gezien heb. Hartstikke goed dat je welkom, uh, dat we hier toch samen zijn uh, en hier uh, allemaal welkom zijn en samen hier een mooi dienst mogen beleven. Ik denk dat Esther nog wat wil zeggen. Ja, ik wil nog even één dingetje zeggen. Er zijn nu een heleboel kinderen uit de zaal. Dat betekent dat er een aantal stoelen vrij zijn dan wil ik eigenlijk vragen of de mensen die nu in de gang zitten... dat die dan toch tijdens de dienst hier nu even in de kerk kunnen komen. En op het moment dat de kinderen dan weer komen, dan maken we gewoon weer plaats. Dan hebben jullie je eigen kinderen weer naast je of op schoot. Maar dan kan iedereen even het stuk van de dienst meemaken. Nou, volgens mij leidt dat zichzelf al wel... dat de mensen daar achterin nu even een plekje kunnen komen zoeken. Hier vooraan zijn nog twee plekken... Hartstikke mooi. Ik denk een mooi moment om te gaan zingen, Jarno. Zeker. Ja, laten we ervoor uh, gaan staan met z'n allen. Voor z'n verder kan natuurlijk. U roept ons samen als kerk van de Heer verbonden u en elkaar. Wij brengen uw lof, geven u alle eer. Eén prachtig, veelstemmig en Breng ons samen, één in Uw naam. Ieder is welkom hier binnen te gaan. Samen, één door de geest. Verbonden in liefde, die U aan ons geeft. U roept ons samen als deel van uw kerk wereldwijd Wij bidden om vrede, verzoening en recht Gebruiken met vreugde de maaltijd Wij breken een brood en verstaan het geheim Om samen uw kerk en van Christus te zijn Breng ons samen Eén geloof en een heer zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. heer geef vrede, die ons samen bindt. Ik zou zeggen, alle liederen die we zingen, of bijna alle liederen, zijn uh, aangedragen door de, de mensen die vandaag of worden gedoopt of beleidenis doen. Dus veel liederen die betekenen wat voor, uh, voor de mensen die vandaag in het zonnetje staan, zeg maar. En dit is er ook eentje van, uh, een mooi lied, over uh, uh, dat God erbij is in moeilijke momenten, vast herkenbaar uh, voor velen.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 God, en ik vertrouw op u en zal. Ziel, wees stil en dwaal niet af. Twas door het dal zal hij je leiden, stil. Vertrouw op hem en hef je schild tegen de pijlen van.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 die hulp uh, ook echt komt van God. Daar gaat het uh, volgende lied over. Ik heb mijn It's gone easy. We zijn bij het moment om de Bijbel te openen en we lezen vandaag een stuk uit het Nieuwe Testament uit het Bijbelboek Titus en dat is een Bijbelboek bijna achterin het Nieuwe Testament. Het is een, uh, een brief die Paulus schrijft aan Titus die zich uh, gevestigd heeft op Creta en die daar een kerk aan het vormgeven is en in de brief krijgt hij adviezen over waar hij op moet letten. Titus 2 vers 11 en we gaan door met drie tot en met zeven, En jullie kunnen meelezen op de biemer. Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen. En bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven. In afwachting van het geluk waarop wij hopen. De verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder, Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven... om ons van alle zonden vrij te kopen... ons te reinigen... en ons tot zijn volk te maken... dat vol ijver is om het goede te doen. Gebruik je gezag om dit te verkondigen. Moedig aan en wijs terecht. Laat niemand op je neerkijken. Herinner allen eraan dat ze overheid en gezag moeten erkennen en gehoorzaam moeten zijn, bereid om altijd het goede te doen, dat ze van niemand mogen kwaad spreken, vredelievend en vriendelijk moeten zijn en zich tegenover iedereen zachtmoedig moeten gedragen. Ook wij waren eens onverstandig, ongehoorzaam, op de verkeerde weg, slaaf van allerlei begeerten en lusten, ons leven stond in het teken van boosaardigheid en afgunst. We verafschuwden en haten elkaar. Maar toen zijn de goedheid en de mensenliefde van God onze redder openbaar geworden. En heeft hij ons gered. Niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de heilige geest. Die door Jezus Christus onze redder, rijkelijk over ons heeft uitgegoten. Zo zijn wij door zijn genade als rechtvaardigen aangenomen en krijgen we deel aan het eeuwige leven waarop we hopen. Gerbrand. Esther, dank je wel. Waarom zou je in vredesnaam op dit podium gaan staan... en jezelf laten dopen of beleidendis doen? En wat zijn de dingen waar je tegenaan loopt... als je voor die keuze staat, of je dat wil gaan doen? En waartoe daagt wat deze mensen vanochtend op een podium gaan doen... waartoe daagt dat jou nou uit? Die mensen die hier op het podium staan vanmorgen... in al hun diversiteit vertellen een verhaal. Een verhaal van hoop, geloof en liefde. Die dingen in het leven die meer worden als je ze deelt. En dat is precies wat wij vandaag willen doen. Die dingen delen met jou. En dat is wat er vanmorgen voor jou te halen valt. Mijn naam is Gebram Heek. Ik ben de voorganger van de kerk. Ontzettend gaaf dat er zoveel mensen gekomen zijn... Um, het is ook een groot feest. en um, We zijn met een groep mensen die straks op het podium gaat staan... al een heel aantal weken onderweg naar dit moment. En Dat waren mooie momenten, mooie gesprekken die we hebben gehad. Maar hebben we hebben ons ook door een heleboel vragen heen geworsteld. Een heleboel hobbels uh, moeten overwinnen. En om dit hele gebeuren en deze mensen nou dichter bij jou te brengen... wil ik, een beetje aan de hand van de tekst die we net gelezen hebben... ...jou meenemen langs de vragen die wij onszelf gesteld hebben... ...waar wij tegen aangelopen zijn. En, en dat zijn de vragen waar een moderne Nederlander... ...en dus misschien jij ook wel... ...tegenaan loopt bij de vraag, bij de keuze... ...wil ik ja of nee christen zijn? Uh, Rob, als ik de, de eerste vraag mag... Dit is eigenlijk ook ongeveer de eerste vraag waar we echt uitgebreid met z'n allen mee bezig zijn geweest. Weet je, ik wil best ja zeggen tegen het geloof, maar ben ik ook bereid om dingen af te wijzen? Dat is, je zegt ja tegen dingen, en dat vinden wij prima, dat willen we elkaar ook graag de ruimte voor geven. Maar zit er in beleidens dus doen ook niet iets van nee zeggen tegen dingen en, en, en willen we dat? Ik kan, ik kan je het gevoel duidelijk maken aan de hand van de bijbeltekst die Esther net gelezen heeft. Rob, als ik um, de eerste versen van hoofdstuk 3 even terug mag. Pop, ja, die. Kijk, als, we nou, als je nou vers 2 bijvoorbeeld leest. Hè? Ze mogen niet kwaad spreken, lief en vriendelijk moeten ze zijn, zich ieder, tegenover iedereen zachtmoedig gedragen. Ja, dat is prachtig. Weet je, daar kunnen we misschien wel eens een beetje ons best vanochtend gewoon met z'n allen ja op zeggen. Maar dan, maar dan vers 3. Ook wij waren eens onverstandig, ongehoorzaam, op de verkeerde weg, slaaf van allerlei begeerten en lusten. Ons leven stond in het teken van bozadigheid en afgunst. En we verafschuwden en haten elkaar. Wow. Um, ho ho Gebram, dit gaan wij nooit over anderen zeggen. En liever ook niet over onszelf. Dit, dit gevoel. Weet je, er was iemand in de groep die zei... Um, het is heus niet zo dat alles wat ik vroeger deed, dat het fout was. En dat vanaf nu alles wat ik doe helemaal vroom en goed is. Hoe moet je zo'n tekst nou begrijpen? Wat is Paulus aan het doen? Weet je, wij mensen wij vinden het ontzettend ingewikkeld om, om om te gaan met kritiek die je krijgt. Dat is ook niet zo gek hoor. Als jij, uh, als jij ergens uh, boos over bent en je davert naar iemand toe en je zegt, verdorie, jij ook altijd waardeloos, waarom doe je dat? Het is zelden zo dat iemand zegt, goh ja, nu het zegt, goed punt, daar dus, uh, zal ik eens over nadenken. Over het algemeen, als je zo naar iemand toe dendert, heb je binnen een minuut gloeiende ruzie. En dat gebeurt ook als je, als je deze Bijbeltekst leest. Als je dit leest, zeg maar, alsof er een persoonlijke beschuldiging op je afkomt, krijg je nooit een constructief gesprek met deze bijbeltekst. Het helpt veel meer om in je eigen ervaring te beginnen. Dat staat wat Paulus in deze bijbeltekst ook Hij begint te zeggen met wij. Dus hij wijst niet met zijn vinger naar anderen. Het begint bij een zelfinzicht van Paulus. Wie hij is. En als je nou heel eerlijk begint bij je eigen ervaringen... en je kijkt om je heen in deze wereld dan ontkom je er niet aan dat deze wereld niet volmaakt is. Er is ongelooflijk veel lijden in deze wereld. Er is onrecht. Er wordt vuil spel gespeeld. Er is heel veel pijn en verdriet. Mensen slaan wonden bij elkaar. En misschien draag jij ook wel wonden met je mee. En als je heel eerlijk bent... Je kunt heel lang in een soort bubbel zitten, dat je er allemaal niet zoveel oog voor hebt. Maar vroeg of laat breekt de werkelijkheid daardoor heen. En als je heel eerlijk bent, dan kun je niet volhouden dat al dat verdriet en onvermaaktheid alleen maar van buiten op je afkomt. Het komt ook uit jezelf. Een van de sterke punten van het christelijk geloof is dat het een heel diep inzicht heeft, een heel diep besef. ...van het kwaad en de onvolmaaktheid in deze wereld. En dat is eigenlijk nooit de reden dat je christen wordt. Maar dat is wel een besef... ...wat heel erg gaat groeien. En dat is ook wat je hier bij Paulus uh, merkt. Dat hij zelf enorm gegroeid is... ...in dat besef. Kijk, en dat... Dat besef van kwaad, dat is een heel groot probleem op het moment dat het in zijn volle gewicht op jouw rug wordt gelegd. Jij bent slecht. Jij moet jezelf verantwoorden. Jij moet beter gaan leven. Dan wordt ieder mens kwaad. Maar wat moet je ermee? Wat moet je met als er zo'n last op je rug wordt gelegd? En dat is nou juist niet wat er in het christelijk geloof gebeurt en wat er in deze bijbeltekst gebeurt. Oh, mag ik nog even terug erop? Sorry. Um, op het moment dat Paulus dat hele diepe inzicht geeft in het kwaad, hoe dat bij hem gegroeid is, op het moment dat hij op het punt is, op dat moment zegt hij niet, het oh, ligt bij jou. Op dat moment zegt hij, toen, toen zag ik de goedheid en de liefde van God. En het is juist in die spanning, dat op het moment dat wij het kwaadst op zijn diepst ervaren, ook in onszelf, dat we juist dan de grootheid en de goedheid en de liefde van God gaan zien. En het is in die dynamiek, in die spanning, dat jij geraakt wordt en dat er iets met jou gebeurt. Het is juist door de spanning tussen vers 3 en 4 dat vers 2 mogelijk wordt. En Paulus brengt dat bij elkaar in vers 5. Is dat vers ook nog maar erop? En daar heeft hij het over het bad van de wedergeboorte. En de vernieuwende kracht van de geest. En dat is de doop. En in het beeld van dopen. Ondergaan in het water. En weer boven komen. Daar zit die, um, die belofte in. Die twee kanten, die spanning zit ook in de doop. Er gaat iets ten onder. ...en er staat iets op. En wat ten onder gaat... Is, ...is al het kwaad... ...en al het vuil... ...en al het onrecht... ...en al het lijden en al het verdriet. En wat opstaat... ...is een nieuw leven. In vergeving, in genezing... ...in kracht, in hoop... ...en in liefde. En het is niet een, een magisch moment... ...dat dat nu hier op het podium gebeurt. Maar het is de belofte van God dat dat ook in jouw leven uiteindelijk wel zal gebeuren. En als wij ons laten dopen of beleidenis doen, dan aanvaarden we, dan zeggen we ja tegen, tegen God. En we zeggen nee tegen dat oude leven vol kwaad en vol lijden. En op die manier omarmen wij Gods belofte, zoals hij het in de doop laat zien. Dat is wat we samen doen. Mag ik naar de tweede vraag? Ja, dat, dat is ook een vraag die in de groep naar voren kwam. Dat mensen zeiden, ja, ik heb een beetje, waarom moet dat op een podium? Weet je, geloof is toch mijn ding? En ja, natuurlijk is het in de allereerste plaats jouw ding en jouw keuze. En wij Nederlanders zijn, zijn heel individualistisch en, en ons geloof krijgt heel persoonlijk vorm. Wij hebben hekel aan instituten. En toch zijn mensen op allerlei manieren, uh, hebben wij verbanden nodig en leven wij samen. En hebben we elkaar nodig. Mensen zijn sociale wezens, op alle mogelijke manieren. Ook als het om geloven gaat. Laten we eerlijk zijn, niemand, niemand is in staat om in zijn eentje de volle grootheid van God te zien. Niemand kan in zijn eentje Jezus weer spiegelen. Niemand kan in zijn eentje alle gaven en alle vruchten van de geest hebben en laten zien. Alleen samen, alleen met z'n allen, kunnen we er iets van gaan voelen en iets van, van proeven. Dat is ook wat, wat Paulus zegt in die tekst. Jezus roept niet allemaal losse individuen. Jezus vormt een volk, een groep mensen die bij elkaar zijn. En als je hier op het podium staat he, en je laat dopen en beleidenis doet, dan stap je die gemeenschap, die verbondenheid binnen. Dan zeg je: ik kan het niet alleen en ik wil het ook niet alleen. Volgende vraag daarop: waarom moet ik beleidenis doen? Hebben we ook met elkaar over doorgepraat? Um, er waren mensen die zeiden tegen mij: ja, maar Gember, ik geloof toch al lang. Wat voegt beleidenis doen toe aan ja, dat ik toch al lang geloof? Moet ik dan door zo'n zo ding heen omdat de kerk dat van mij vraagt? En daar, daar hebben we ook over doorgepraat. Weet je, wij, wij zijn er in onze cultuur niet zo heel goed in om dingen um, heel publiek te markeren. En de vraag is of het ons niet heel erg zou helpen als we daar samen ook wat beter in werden. Ergens voelen we allemaal aan dat er een verschil is tussen Jezus liken en je echt aan Jezus geven. En er is een verschil tussen flirten met iemand of echt voor iemand kiezen. En dat verschil wordt ook heel duidelijk als je met een groep mensen onderweg gaat... Naar een moment van doop en beleidingsdoop. Dan nou komt er namelijk van alles los in de groep. Aan vragen, aan emoties, aan, aan weerstand. En, en wat je dan volgens mij merkt. Is dat je je best heel makkelijk kan roepen. Ah weet je, ik geloof toch al lang. Maar dat zolang je niet duidelijke keus maakt. Publiek gemarkeerd. Dat je voor jezelf ruimte houdt om ergens diep van binnen er omheen te blijven draaien. En de kracht van hier op het podium gaan staan en een keuze maken, is dat je je voor jezelf en voor je anderen uitspreekt. En zo'n keuze geeft altijd kracht. Dit ben ik en hier wil ik voor staan. En dat is iets waar je altijd weer op terug kunt vallen. En misschien nog wel het allermeest. Keuzes worden gezegend. Want als je hier op het podium staat en je zegt ja, dan zeg je niet ja tegen opa en oma of tegen familie of tegen die groep mensen die om je heen zit, Maar in de allereerste aller plaats, tegen Jezus zelf. Hij roept jou, volg mij. En als jij opstaat, je rug recht en ja zegt tegen Jezus, dan wordt dat altijd gezegend. Volgende vraag. Dat is misschien wel de vraag waar we het langst over gepraat hebben en diepst over nagedacht hebben. Als je hier op het podium gaat staan en je laat je dopen of je doet beleidnis, dan zit daar overgave in. Dan gaat het over het aanbidden van God, het dienen van God. Dan gaat het over dat je je wilt laten leiden door de Heilige Geest. En dat roept heel sterk de vraag op bij Nederlanders, ja ho ho ho. Ik bepaal toch nog steeds zelf wat ik doe. Wij Nederlanders uh, hebben vrijheid en autonomie als hele hoge waarden, En dat zijn tegelijk de hoogste drempels als je op weg bent naar dit podium toe. En laat ik, laat ik gelijk duidelijk zijn, dat wij vrijheid en autonomie als hoge waarde hebben, is ook iets moois van Nederlanders. Er zijn zoveel landen in de wereld waar je wordt onderdrukt door je familie, of door de cultuur, of door geloof, of door de overheid. En laten we blij zijn dat we in Nederland leven. En laten we onze vrijheid vieren. Maar tegelijkertijd moeten we nooit vergeten dat vrijheid en autonomie illusies zijn. Jij bepaalt helemaal niet zelf wat je doet. Jij wordt aan alle kanten beïnvloed en gemanipuleerd. Door, door reclame. Door wat je vriendengroep van je vindt. Door het modebeeld. Door wat je in de krant leest. Door wat, door wat anderen tegen je zeggen. Weet je. En, en ieder mens dient lang een God. Of, of dat nou je geld is. Of jouw verlangen naar waardering. Of je behoefte aan liefde en applaus. Of, of wat dan ook. Er is iets wat jouw leven leidt. Wat jouw keuzes bepaalt, waar jij houvast in vindt. En de stap die wij maken om, om die goden de rug toe te keren en Jezus te omarmen, is een stap naar de vrijheid. Is een stap die je lucht en ruimte geeft. Omdat je in Jezus een God vindt die geeft in plaats van neemt. Een God die je niet leegzuigt, maar die jou. Dat je recht laat komen. Volgende vraag: Hoe leg ik het uit? Dat, dat is een mooie vraag, die eigenlijk heel lang onder water blijft sudderen. Hoe leg je het uit aan mensen dat je hier op een podium staat? Ik ga belijdenis doen. Wat? Jij? Waarom? En, en, en misschien nog wel net zo venijnig andersom: Hoe ga je nou om met al die mensen. Die heel, heel, heel graag willen dat je beleidnis doet. Waar, waar is er ruimte voor jouw verhaal en voor jouw keuze? Laat ik vooropstellen dat wij in deze kerk zo'n moment van beleidnis doen hebben. Dat is omdat wij het heel belangrijk vinden. Dat mensen een persoonlijke keuze maken voor geloof. Geloof kan nooit iets zijn... van een cultuur... of van een familie... of van een vriendengroep. Geloof is altijd... een persoonlijke keuze. He, we beleiden als, als, we, als we gedoopt worden... dat het allemaal begint... bij Gods belofte. En bij wat Hij in ons leven doet. En dat zelfs het geloof... een, een cadeau, een gave is van Hem. Maar dat vraagt altijd... Om een persoonlijke reactie. Om een eigen keuze. En, en als we hier op het podium staan. En je doet beleidenis. En je laat je dopen. Dan is dat het moment dat je je verbindt. Met een volk en, en met een gemeenschap. Maar het is ook een moment. Waarop je je onderscheidt. Waarop jij hier gaat staan. En zegt. Dit ben ik. Dit is mijn keuze. En zo wil ik leven. En daarmee kom je ook los van al die verwachtingspatronen en rollen die jouw omgeving aan je opdringt. Die keuze zet jou vrij om in de aller, allereerste plaats Gods kind te zijn. En om te leven in zijn dienst. Dus het is fijn dat jullie er allemaal zijn, als vrienden en als familie en als opa's en oma's. En je mag best feest vieren vandaag. Maar laten we er met elkaar geen groot familiefeest van maken. Waarbij mensen op nog meer banden aan een familie verbonden worden. Maar laten we vieren dat die mensen op het podium staan, in alle diversiteit met heel verschillende verhalen, die er vandaag voor kiezen om zelfstandig hun eigen keuze te maken en kind van God te zijn. Dat is wat we vieren. Dank je. Volgende vraag. En dit is de vraag die eigenlijk door al die vragen heen loopt. Waarom doe je het überhaupt? Waar zit nou de kern? En weet je, er staat hier straks een groep mensen op het podium die heel verschillend is. Qua achtergronden, qua leeftijden. Qua manier waarop ze op dit podium terecht zijn gekomen. Al die mensen hebben een heel eigen weg gegaan. En, en allemaal hebben ze een eigen antwoord op de vraag waarom ze hier staan. De een, de een wil vol overtuiging uh, ja zeggen op de eigen doop. Weer een ander heeft rust gevonden in zijn leven. Weer een ander kan, wil met alles wat hij wat heeft. Gods genade en Gods vergeving omarmen. Heel verschillend. En ze krijgen straks allemaal de ruimte om daar zelf iets over te zeggen. En luister daar goed naar. Aan al die verschillende mensen hebben ook iets wat ze samenbindt. In al hun diversiteit hebben ze allemaal in hun leven iets gezien van Jezus. Hebben ze Hem ontmoet. En hebben ze iets geproefd van de goedheid en de mensenliefde van God. Dat heeft ze geraakt. En daarom staan ze hier. Omdat ze willen zeggen, ik wil en ik kan niet zonder Jezus. En dat is ontzettend gaaf. Als je uiteindelijk denkt, van waarom staan mensen hier? Heel verschillende mensen. Er is geen ander antwoord op die vraag dan Jezus zelf. Je komt hem tegen. En je wilt antwoord geven op waar hij jou voor roept. En dan de laatste vraag. Ben ik niet hypocriet? Dat is ook iemand uit de groep die zegt ja weet je, ik sta daar straks op een podium. Weet je? Grote zaal met mensen, allemaal dure woorden. Als die mensen mij maar een klein beetje kennen, dan denken ze van ja door. hij. Um, ik kan me die vraag heel goed voorstellen en laat ik daarom met alle kracht zeggen. Um, niemand die hier op het podium staat. En ik hoop niemand die hier in de kerk zit, staat hier of zit hier, omdat hij van zichzelf denkt dat hij goed of vroom genoeg is om hier te zijn. Wij geloven dat we hier alleen maar staan vanwege Gods barmhartigheid. Die Bijbeltekst die we net gelezen hebben, staat er boordevol van. We worden gered. We worden gereinigd. Het is de godsbarmhartigheid. Het is de kracht van zijn geest die ons vernieuwt. He, we ontvangen het van hem. Dus de mensen die hier op het podium staan, zijn onvolmaakte en zondige mensen. In de groep hebben we tegen elkaar gezegd, weet je, er is een verschil tussen willen en zwak zijn. Weet je als, je, als je ergens diep van binnen merkt dat je om de hete brein heen draait. Dat je voortdurend afstand probeert te creëren. Dat je eigenlijk niet echt wil. Dan moet je je ernstig afvragen of je op het podium moet gaan staan. En of je blijdens moet gaan doen. Sterker nog, dan kun je het beter niet doen. Maar als je van jezelf zegt. Ik zou willen geloven. Ik verlang ernaar. Dat ik het geloof heb. Weet je, juist dan moet je hier gaan staan. Het enige dat nodig is, is dat jij op je knieën valt en dat je zegt, Heer, ik geloof. Kom mijn ongeloof te hulp. Weet je, er is er maar één. Er is er maar één in de hele wereld die het recht heeft om op dit podium te staan en beleidnis te doen. En zich vol overgave aan God te geven. En dat is Jezus zelf. Hij heeft zichzelf gegeven. En toen hij zichzelf gaf aan God, werd hij afgewezen. Zodat jij zeker mag weten dat je in al je zwakheid altijd zeker mag zijn van Gods ja. Wij mogen erop vertrouwen dat in al onze zwakheid Jezus ons ja zal afmaken. Ik heb drie toepassingen. Als je hier op het podium staat en je zegt grote woorden vandaag. Vind dan manieren om in het vervolg van je leven heel dicht bij Gods genade te blijven. Dat is de enige manier waarop je um, waarop je, je woorden waar kan maken. Niet jij, maar blijven drijven op Gods barmhartigheid. Hij kan jou helpen om je belofte waar te maken. Als je nu hier in de kerk zit en je bent ooit gedoopt of je hebt ooit beleidnis gedaan. Laat je dan uitdagen door wat de mensen op dit podium zeggen. Weet je, wij geloven dat het een doorgaande lijn is waarin mensen onderweg zijn. En dat er nooit een moment komt in dit leven dat je er bent. Geloven vraagt altijd weer een volgende stap. Nog meer verdieping. Een nieuwe overgave aan Jezus. Waar sta jij op die lijn? Waartoe roept Jezus jou? Waartoe daagt Hij jou uit? Welke stap moet jij zetten en waar draai jij misschien wel al een hele poos omheen? Laat de moed van deze mensen die hier op het podium staan met deze stap zetten, jou helpen om de volgende stap te zetten in jouw leven en het laatste als je hier nou zit en je, en je bent hier te gast omdat hier vrienden van je staan maar je hebt zelf niet zoveel met geloof of misschien wel helemaal niks het begint met heimwee het begint met verlangen waar verlang je naar? waar voel jij in jouw leven een soort heimwee? naar iets mooiers Iets groters, iets anders, iets diepers. Iets volmaakters. Probeer die heimwee niet weg te duwen. Als een vervelende pijn. Als, als iets wat je in de weg zit. Maar laat het bovenkomen. Laat het je bij de stort pakken. En laat het je meenemen. Daar klinkt een stem die jou roept. Hoe vaag ook, en misschien is het maar een echo van een stem ergens ver weg. Het zit ook in jou pak het vast zullen we samen bidden grote en goede god en vader we aanbidden u voor wie u bent voor de hoop waarmee u naar ons toekomt voor een nieuw leven dat u geboren laat worden midden in een wereld die zo vol is van verdriet waar zulke diepe wonden geslagen worden klampen wij ons vast aan een verhaal van hoop, geloof en liefde. Heer, aan u zelf. Heer, we willen bidden. Geef dat we straks een prachtig moment mogen hebben. Als mensen hun geloof uitspreken, als ze beleidend is doen. Heer, u heeft ons hier naar dit podium gebracht. U brengt ons samen. In, in uw barmhartigheid staan we hier. En tegelijkertijd in het volste vertrouwen dat u ons ja gaat afmaken. Dat u ons bij de hand neemt en dat u verder gaat. Dat u altijd afmaakt waar u aan begint. Heer, zo komen we bij u. Heer, en u kent ons allemaal. Heer, u kent ook de wegen waar wij, wij hier zijn gekomen. Heer, raak ons hart aan. Heer, zet ons open voor uzelf. Heer, en uh, laat ons iets proeven in deze dienst van uw goedheid... En van uw liefde. In Jezus naam. Amen. We gaan luisteren naar muziek. overal vandaan, die de weg van Christus gaan, om vernield voor Hem te leven, vrij te zijn. Fantastisch, dank jullie wel. Um, dan, zijn we, dan zijn we aan het moment gekomen dat we mensen gaan dopen, dat ze blijdenis gaan doen. En ik ga er heel kort nog een paar dingen over, over zeggen. Ik ga vooral de Bijbel erop open doen. Want ik wil laten zien dat we mensen dopen omdat Jezus ons dat geleerd heeft. En En dan zegt Jezus, uh, vlak voor die afscheid neemt. Ga op weg, maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opdrag, opgedragen heb. En houd dit voor hoger. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de volleinding van de wereld. We gaan eerst even de kinderen naar binnen laten komen. Want dat, uh, Kom maar. Doe maar lekker je plekje op bij papa en mama. Waarschijnlijk, uh, je mag rustig blijven zitten, maar als we her en der wat mensen op schoot nemen, dan moeten we een heel eind komen. druk bezig een plekje weer te zoeken ik kan me voorstellen dat het niet makkelijk is als het zo vol is zet we er maar bij Ik had net voorgelezen dat Jezus zijn leerlingen de wereld instuurde om mensen te dopen. Met de belofte erachteraan dat hij altijd bij ze zou zijn. En als we mensen dopen, dan zijn dat mensen die zeggen wij willen leerlingen zijn van Jezus. En in de doop gaat het in de eerste plaats om wat God belooft. Wij dopen mensen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat zijn drie beloftes die God aan mensen meegeeft. Als, God, als we mensen dopen in de naam van de vader, dan belooft God ons dat hij onze vader wil zijn. En dat hij altijd met open armen op ons staat te wachten. En als we dopen in de naam van de zoon, dan belooft Jezus ons dat we met hem verbonden zijn. Dat zijn dood onze dood is en zijn opstanding onze opstanding. En als wij mensen dopen in de naam van de heilige geest, dan belooft God ons dat zijn geest in ons wil wonen, met ons leven aan het werk gaat. En dat hij ons helemaal nieuw zal maken. En als wij beleidnis doen, dan zeggen we daar ja op. Dan omarmen we die belofte van God. En wat we hier vanmorgen doen, is, is niet meer dan een markeerpunt op een hele lange weg die we door ons leven gaan. Een belangrijk markeerpunt. Maar hopelijk gaan er nog heel veel nieuwe, mooie momenten volgen. En uh, gaan we nog enorm groeien in, uh, in verdieping. En in, uh, dicht bij God zijn. Dat geldt voor die mensen op het podium. Dat geldt voor mij. En hopelijk geldt dat ook voor jou. Ik wil nu vragen of al die mensen uh, naar voren willen komen en iets met ons willen delen. Even kijken. Waar zullen we eens beginnen? Zullen we gewoon aan die kant beginnen? Kijk eens, ja, alsjeblieft. Spits af. Ja. Uh, ik sta hier omdat ik vandaag uh, beleidnis wil doen. Ik ben, uh, ja, je wordt geboren, je wordt gedoopt, je wordt christelijk opgevoed. En op een gegeven moment uh, kom je in je puberteit en dan komen de jaren dat je zelf uh, keuzes gaat maken. En uh, vandaag wil ik de keuze maken om uh, hier uh, ja te zeggen in de Veenaardkerk uh, tegen het christelijk geloof. Want al zei, niet omdat ik een haar beter ben dan wie dan ook die hier staat. <laughs> um, ik verlang ernaar om, uh, om uh, steeds meer op Jezus te gaan lijken. En echt alle mensen om me heen uh, met liefde en vriendelijkheid uh, te kunnen uh, omarmen, benaderen. Dat is natuurlijk makkelijk uh, tegenover je vrienden of tegen lieve familieleden. Maar ik wil dat ook juist... Um, verlangen dat dat steeds meer te kunnen... ook tegen een collega die ik misschien niet zo aardig vind... of degene die me rechts inhaalt... of om echt altijd... Uh, ja, liefde te voelen... voor uh, mijn medemens. Ik kijk er ook naar uit om samen met uh, de Veenhardkerk... en de mensen die hier zijn... Uh, mijn omgeving met Jezus' liefde te omarmen. en ja, Wacht even, jij bent namelijk Lisa... Toch? Ja. <laughs> Misschien kun je je naam even noemen. Er zijn natuurlijk heel veel mensen in de kerk die ons niet allemaal heel goed kennen. Zeg maar. dus, ja. uh, wij zijn Martijn en Wendy. <laughs> en, uh, bij de kruimels zitten nog Finn en Zet. Die horen ook bij ons. Uh, en wij staan hier samen als gezin om vandaag te laten zien... op welk pad wij lopen en welke richting wij op willen gaan. Wij hopen de liefde voor je naaste en dat bij het geloof hoort uit te kunnen stralen... en het goede te doen voor de mensen om ons heen. Want voor ons betekent het geloof... Liefhebben en omzien naar een ander. Nou, dat mag ik. <laughs> um, nou, hoi allemaal. Ik ben dus Lianne. Uh, en ik doe Berlijn is vandaag. Dat houdt voor mij in dat ik uh, zelfstandig kies voor het christelijke geloof. Uh, ik ben zo opgevoed, uh, geboren in de kerk, getogen in Wilnis. En uh, naar een christelijke basisschool. Elke zondag naar de hervormde Kerk. En uh, sinds 2007 in de Veenartkerk. Heb ik hier erg naar mijn zin. Uh, dit alles gaf me het, de eerste basis in het geloof. Uh, ik ging later naar het VLC in Mijderrecht. En tegenwoordig zit ik dan in Nijmegen op het HBO. Um, ik heb het christelijke geloof eigenlijk altijd al geloofd. Ik heb nooit echt getwijfeld. Uh, ik ben wel best goed gelovig, dus dat is wel logisch. Maar mijn geloof is als een gestaaglijn gegroeid. Ik ben stapje voor stapje steeds uh, geloviger geworden. Ik heb afgelopen jaren door verschillende dingen... ...verschillende mensen in mijn leven steeds meer een kritische blik ontwikkeld. Waardoor juist mijn geloof steeds sterker werd. Uh, en ik begin steeds meer te, te begrijpen dat God ook mij wil gebruiken. En denk dat ik nu zodanig in geloof sta... ...dat ik een volle overtuigde en overdachte jaar kan zeggen. Um, ik ben hier gekomen door de inspirerende mensen om me heen. Door uh, mijn familie, vrienden, ouders, broer, zusje. Um, de kerk, Youth Alpha... Maar ook de de, dat zijn christelijke zomerkampen. Daar heb ik heel veel geleerd over het geloof. En dat werkte voor mij heel erg goed, omdat ik dan uh, even los was van alle dagelijkse dingen om me heen. En gewoon rustig over het geloof kon nadenken. En daar werd ik ook uitgedaagd. Um, vorig jaar en dit jaar leerde ik ook heel erg veel van NSN. De Nijmeegse studentenvereniging Navigators. Um, op kring, maar ook uh, gewoon bij de mooie NSN'ers. Ik hoop daar nog heel erg veel te leren in het geloof. En ik geniet heel erg daar in Nijmegen van alle kansen die ik krijg. Maar ik denk dat je van als student ook wel heel erg ziet van de verschillende kanten van het leven. Dat er ook heel veel slechte dingen zijn. En dat voor mij juist nu de tijd is om definitief ja te zeggen. Um, ik wil dus meer leren over God en ook echt met hem verder gaan. En ik wil vandaag vieren dat Gods genade zo groot is... En dat hij mij wil aannemen als zijn kind, dat vind ik echt uh, geweldig. En ik wil graag verder bouwen aan het koninkrijk samen met hem. Goedemorgen, ik ben René. Fijn dat jullie allemaal gekomen zijn. Ik ben blij dat ik hier sta en heb een keuze gemaakt uh, voor Jezus. Um, meer dan 50 jaar geleden hebben mijn ouders mij gedoopt. En het is een wonder dat ik hier sta. God is trouw en goed. Dat was hem. mijn naam is Mia en ik ben ook uh, meer dan 15 jaar geleden gedoopt. En uh, daarna eigenlijk heel weinig meer mee gedaan. Ik heb nog wel volgens mij de uh, katholiek van origine uh, de eerste uh, vorm zo gedaan, volgens mij. Daarna nooit meer iets met geloof gedaan, ook oprecht niet meer geloofd. Uh, van huisheid heb ik we ook wel iets mee gedaan, maar heel niet veel meer. En jarenlang gewoon helemaal niets met geloof gedaan. Um, ik ben een aantal jaren geleden ziek geworden, uh, kon niet meer werken. Uh, heb mijn eigen plekje weer gevonden in de maatschappij. Tot een tijd terug, ik op Facebook uh, een berichtje zag van een oud-collega. Ik had een duopartner, wij organiseerden samen congressen. En op Facebook schreef zij een berichtje, zo leuk, congres georganiseerd met mijn duopartner. En ik, godverdomme, sorry voor het woord, maar dat was ik. Ja. Zij heeft iets georganiseerd wat mijn baan was. Het raakte me zo hard, van ja... Dat, dat kwam toen binnen dat ik niet meer kon werken. En dezelfde dag kwam ik op, uh, in het dorp een oud-collega tegen. Ik kwam eens op mobiel en zij gewoon lopend. En ik kwam thuis en ik begon te huilen. In één dag gewoon twee keer de confrontatie met mijn oude leven. Ik begon te huilen en ik voelde me getroost. Tot mijn eigen verbazing. Ik denk, ik werd getroost door, door God en door Jezus. En ik denk, hoe kan dat nou? Ik geloof toch niet? Hoe kan ik nou nu de troost en de warmte voelen van God en van Jezus? Um, ik heb daarom de ontdekkers dus gedaan. En dan heel langzaam weer te ontdekken dat ik gewoon echt weer ben gaan geloven. Uh, nog steeds tot mijn eigen verbazing. Ik uh, ga vaak naar de kerk. Hier ben ik gewoon, kom tot rust. Hier voel ik meer het geloof dan thuis. is toch het hectiek van andere dingen. Uh, ik ben bij een kring. dus is ook fijn om daar te zijn. Uh, maar ik heb wel heel lang nog gewacht of gestreden tegen het beleidenis doen. Alle vragen die ik Gerber opnoemde, die waren wel mijn vertoelpassing. Zo van waarom nu? Waarom zou ik dit doen? Uh, waarom moet ik mijn leven loslaten? Geen eigen regie meer hebben over mijn eigen leven. Ik heb er heel lang mee geworsteld. Maar als we teruggaan naar mijn gevoel. Naar het gevoel dat ik toen aan die tuintafel, toen ik begon te huilen. Die warmte voelde en dat geloof voelde van God en van Jezus. En ik moet gewoon niet naar mijn verstand luisteren, maar gewoon naar mijn gevoel luisteren. Ik denk ja, dan is het gewoon goed om wel eens te doen. En dan voel ik ook dat ik gewoon bij Jezus wil horen. En dat ik gewoon meer wil van leren en meer wil gaan ik je in mezelf. Uh, ik ben blij dat ik hier mag staan. Met alle lieve mensen om me heen. Mijn man zit in de zaal. Uh, mijn kinderen die zijn hier niet. Want die zijn allebei niet gelovig. Dat is prima. Die moeten hun eigen weg gaan volgen. Wel of niet geloven. Dat is hun eigen pad. Maar ik ben heel blij dat ik hier mag staan. Dank jullie wel. Wij zijn uh, roem uh, Dinant, Michelle en uh, Lieselotte. Uh, wij worden vandaag uh, gedoopt. En uh, nou ja, wij willen gedoopt worden om te laten zien dat wij een uh, kind van God willen zijn. Wij willen gedoopt worden om te laten zien dat we Jezus willen volgen. We willen gedoopt worden om te laten zien dat de Heilige Geest onze helper is. Top, dankjewel. Um, als we een beetje een groep van de groep maken, zeg maar, en dan mogen we die kant op kijken. En dan, um, ja, het water is nu niet goed zichtbaar, um, maar we staan samen bij het water waarin we ooit gedoopt zijn. Lisa, als jij, als jij nou wat meer hier komt en allemaal een beetje indikken, dan kunnen we er uh, één groep van maken. Wil jullie naar mij kijken als teken van afscheid en antwoord geven op de volgende vragen? Wil je het kwaad en alle destructieve krachten in deze wereld afwijzen? En breek je met al die machten die als goden over ons willen heersen als geld, status, vrijheid en schoonheid? En ben je bereid om niet langer zelf de richting van je leven te willen bepalen? Wat is jullie antwoord?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 En je door hem laten verbinden aan de gemeenschap van christenen. Wat is jullie antwoord? Ja. Ja. Dankjewel. Dan wil ik jullie in de allereerste plaats de zegen van God geven. Alleen met zijn zegen kan je het volhouden. De goedheid van God de Vader. Die die heeft laten zien in Jezus Christus. En die door de Heilige Geest een kracht wordt in het leven van mensen. Is er voor jou. Zodat je in staat bent om je belijdenis vast te houden. En je belofte. te te volbrengen dan wil ik vragen of robin en diana en martijn en wendy nog een stap naar voren willen doen het past het past precies ja. Oh ja, waar, Heb hebben jullie set al gevonden nee. Er wordt nog een kind gehaald, als u vraagt wat er, nu, uh, wat er nu gebeurt. Dat is goed. De kids en de kruimels die hier vanmorgen ook vooraan hebben gezeten, die mogen weer rustig naar voren komen. En dan mag hier voor op de grond de grote kinderen een beetje achterin, de kleine wat meer naar voren... En als je nou een kanje bent en je kunt het straks niet zo goed zien... ga dan gewoon even op je knieën op de stoel zitten. Dan ben je ook net even iets groter en dan kun je er tussendoor kijken. Ja, heel goed. Kom maar naar voren. Prima om ook in het gangpad te zitten. Dan hebben jullie de mooiste plek. De kruimels komen nu ook binnen. Heel fijn. Ja. Misschien, misschien kunnen we even ruimte maken voor Seth, zeg maar. Want die uh, Wout... Kijk eens achter je. Ja. Ja. Top. Terwijl de, terwijl de kruimels rustig gaan zitten. Misschien kunnen de wat grotere kinderen echt even ruimte maken voor de allerkleinste. Voordat we gaan dopen moeten we nog een paar dingen doen, dus ga rustig zitten. Um, Robin en Diana en uh, Martijn en Wendy, jullie leggen je beleidnis vandaag niet alleen af voor jullie zelf, maar ook voor jullie kinderen. En daarom heb ik voor jullie nog een extra vraag. Geloven jullie, nu jullie je kinderen laten dopen, dat God ook hen vandaag aan deze gemeente toevoegt als levende stenen voor de bouw van dit geestelijke huis? En beloven jullie in afhankelijkheid van God en naar vermogen jullie kinderen op te voeden in het onderwijs van Jezus. Zodat ze op een dag zelf tot de komen, dat ze Jezus als Heer willen volgen. Robin, Diana, Martijn, Wendy, dankjewel. Dan, uh, dan heb ik een vraag aan de gemeente. Als jullie met z'n allen willen gaan staan.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 van een christelijke opvoeding. Wat is jullie antwoord? Ja. Dankjewel. Ga lekker zitten. Robin, we beginnen met jou. Mag ik jou vragen om te knielen? Robin Antal-Muntenaar, ik doop je in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Diana. Diana. Diana Muntenaar, ik doop je in de naam van de vader en van de zoon en van de heilige geest. Kom maar. Kijk eens. Michelle. Michelle Muntenaar, ik doop je in de naam van de vader. En van de zoon. En van de Heilige Geest. Oh, tof Tot meid. Dinant. Kom maar. Mag je ook knielen? Ja. Dinant Muntenaar. Ik doop je. In de naam van de vader. En van de zoon. En van de Heilige Geest. Kom maar. En dan Lieselot. Lieselot Muntenaar, ik doop je. In de naam van de vader. En van de zoon. En van de Heilige Geest. Top. Top. En dan gaan we naar Finn en Z. Finn, Olivier van Lindenberg, ik doop je. In de naam van de vader. En van de Zoon, en van de Heilige Geest. Zet <laughs> Reinier van Lindenberg, ik doop je. In de naam van de Vader, en van de Zoon, en van de Heilige Geest. We gaan met z'n allen staan. Dit is het moment waar je met volle overtuiging mee kan zingen. En uh, deze mensen Gods zegen toe zingen. En uh, doe mee zoals je, zoals je mee wil doen. De Heere zegent jou en Hij beschermt jou. Hij schijnt zijn licht over jouw leven. Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn. Hij zal zijn vrede aan. Schijnt zijn licht over jouw leven. Hij zal genadig zijn en heel dicht bij u zijn. Hij zal zijn vrede. Er zijn een, een paar uh, felicitatiemomenten uh, nu alvast. Jullie krijgen allemaal uitgebreide kans straks, maar ik wil eerst het kinderwerk vragen om naar voren te komen. Vragen, ook mm. Ja, ja. ja. ja. ja ook zo. Ja. Oké, okay. dan doen we daarna nog het gebed, hè? Als er Nee, want ze staan er nu nog, dus dan kunnen ze beter als, uh... ik zit even naast jou hoor. Ja. Goedemorgen ja. allemaal, <lacht> ik, uh, ik vind het onwijs feest om hier te zijn en uh, met zoveel mensen. Wij uh, hebben als kinderen een eigen programma gevolgd en uh, ook wij zijn bezig geweest met de muntjes en Dinant. Wie heeft zijn uh, muntje nog in zijn uh, broekzak of in zijn uh, rokje? Laat hem maar eens even zien. En weet je, we hebben het erover gehad, dat dat muntje ook zo dicht in je broekzak zit of in je portemonnee. Maar zo dicht is de Heer Jezus ook bij jou. En dit muntje is nu nog vies, maar je kan hem thuis schoonmaken. Want dat vonden de kinderen natuurlijk veel te leuk om ook thuis te doen. Stop hem maar weer terug in je broekzak. Ja, Jezus is bij jou. Goed. Um, we hebben een uh, doopslinger. En voor de allerkleinste kinderen, dus dat zijn uh, Finn en Zet en uh, Lieselotte, hebben we een poppetje gemaakt. En die verbinden we straks symbolisch aan de doopslinger. Voor uh, jullie, uh, Michelle en Dinant, hebben we een klein cadeautje. En bij cadeautjes hoort dat je het uit mag pakken. Dus bij deze, alsjeblieft. Komen jullie een beetje hier staan? Ja, kom. Kunnen ze het even laten zien, een beetje, wat we gekregen hebben? Nou, kun je het omhoog houden? Ja. Het is een armbandje en het staat op, Jesus loves you. Jezus houdt van jou. Kun je omdoen? Ja. En Dinant, we hebben een, uh, een herinneringenboek voor jou gemaakt. Samen met alle kinderen van groep 1 tot en met 4, dat noemen wij de kids, hebben we een boekje gemaakt met, uh, met lieve woorden. Uh, gedachten, waar we aan denken als we aan Dienand denken. Dus uh, die wil ik aan hem geven. Alsjeblieft Dienand en gefeliciteerd met je doop. Ja, dan ga ik uh, even verder nog met de boompjes. We hebben, het is best wel een heel verhaal hoor, ik probeer het een beetje in te korten. Uh, we hebben fruitboompjes. En um, nou, die boompjes mogen natuurlijk onwijs veel vrucht gaan dragen. En um, aan de boompjes hebben we allemaal kaartjes gemaakt met uh, wensen voor jullie. En dit uh, is een boompje voor Mia, we hebben een boompje voor uh, Robin en Dian, voor uh, Lisa en voor René. En voor de anderen volgt ook nog iets, dat nou. komt zo, ja? <laughs> Nou, volgens mij uh, ben ik rond, van harte gefeliciteerd. Ja, en bij de kanjes hebben we ook over de doop gewerkt. En wij hadden een tekst uit Jezaja, en ik ken hem niet in letterlijk, maar er staat in ieder geval in. Dat zegt de Heer zegt tegen het volk Israël, van uh, je bent mijn kind, je hoort bij mij, ik zal altijd voor je zorgen. En je bent me meer waard dan uh, wat dan ook. En we hebben eigenlijk ook de tekst gehad en gezegd van ja, in plaats van het volk Israël mag je daar nu ook je eigen naam in voeren. Dus voor vandaag mag er staan van Michelle, je bent me heel veel waard, je bent mijn kind. Ik zorg altijd voor mij en je bent me meer waard dan wat dan ook. En je hoort bij mij. Nou, dat hebben we ook op deze plaat staan. En achterop hebben we de namen van alle kanjes uh, gezet. En die willen we graag aan uh, Michelle geven. Michelle en alle anderen vanuit gefeliciteerd. Dan wil ik graag daarop aansluiten. Want er zijn er nog uh, twee die nog geen cadeau hebben gekregen... Ik wil graag een cadeau geven aan Lianne en aan Wendy en Martijn. Ik wil jullie allereerst feliciteren. Wat fantastisch dat jullie hier vandaag hebben gestaan. Heel mooi. En heel veel plezier en succes in jullie verdere leven... waarin jullie Jezus gevraagd hebben met jullie mee te lopen. En dat het alleen maar meer mag groeien en bloeien. En daarvoor hebben we voor jullie een, een heel mooi cadeautje... wat je ergens neer kunt zetten... en wat je hopelijk regelmatig mag, mag inspireren met mooie teksten... Het zijn mooie teksten over het geloof die jou kunnen helpen je geloof te laten groeien. En dan wil ik even, voordat we de certificaten uit gaan delen, wil ik Klaas-Jan even naar voren vragen. Namens uh, de kring van uh, René en Mia komt Klaas-Jan even iets vertellen. Dan geef ik jou de microfoon. Dat is prima. Um, René en Mia, die zitten bij ons op de kring. En um, ja, we lopen nu al een paar jaar zo samen op. En uh, daar wil ik toch een paar kleine dingetjes even aanscherpen. Die, die, die, die bijzonder waren voor mij. We hebben afgelopen week ook kring gehad. En daar zijn een paar fantastisch mooie woorden ook gezegd. En um, René, die kwam met de woorden. Een godswonder. Het is werkelijk een godswonder dat ik vandaag beleidnis ga doen... nadat ik meer dan 15 jaar geleden ben gedoopt. Hij heeft het zelf ook al even gezegd. En toen hebben we hem ook gevraagd van... maar waarom ga je nou beleidnis doen? Nou, dat was heel, heel kort maar krachtig. Omdat ik geloof. Een prachtige beleidnis. René is een man van weinig woorden. Dus ik heb enkele teksten gezocht... Die uh, waarvan wij denken als kring, van, die zijn voor jou wel van toepassing. Uh, Spreuken 10, vers 19. Een veelprater begint al snel een misstap. Wie zijn tong in toom houdt, is verstandig. <lacht> Matthäus 12, vers 36. Ik zeg u, van elk nutteloos woord dat mensen spreken, zullen ze op de dag van het oordeel rekenschap moeten afleggen. En als laatste, 1 Johannes 3, vers 18. Kinderen, we moeten niet lief hebben met mond, met woorden, maar waarachtig, met daden. Nou, René, denk dat dat wel bij jou past. Mia. Ja, het gevoel moet goed zijn. Toch? Beleiden is... Zie ik als ja zeggen bij een huwelijk, zei je afgelopen week. Een prachtige vergelijking. Een ja in een huwelijk, daar begin je aan een reis samen met je man. Je weet vooraf niet precies waar de reis naartoe gaat. Maar je geeft je ja omdat het goed voelt. Met een ja op je beleidnis sta je ook aan het begin van eenzelfde soort nieuwe reis. Voor beide, huwelijk en beleidenis, is het een soort sprong in de diepe. En uh, de Sprong in de Diepe dat is een, uh, komt van uh, Martijn Bewalda, En die heeft een, uh, een, een lied geschreven, Sprong in de Diepe. En uh, die wil ik graag even voorlezen. Want uh, Mia heeft daar ook heel veel steun aan gehad uh, tot, het tot het komen van deze beslissing. Ik kan nog jaren blijven kijken naar de brokstukken van toen. Ze proberen weer te lijmen, er geen afstand meer van doen. Ik kan wat fout ging overpeinzen, tot ik steeds iets slechter slaap. En dan vol zelfmedelijden hier mijn leven blijven staan. Of ik kan gaan. Dit is een sprong in het diepe met mijn ogen open. Een stap die me uitdaagt om weer te geloven. Het is spannend, het is eng, maar sinds wanneer is dat een reden om iets niet te doen? Ik ben een prima zelfbeschermer, maar het heeft niets opgelost. Nooit bracht vroeger iemand verder, dus waarom laat ik niet los? Ik heb gebeden om verandering, terwijl ik steeds hetzelfde deed. En dan boos dat het nooit anders ging Weer gaan zwelgen in mijn leed. Maar dat is geweest. Vaarwel aan de stemmen die me lang regeerden. Vaarwel oude woorden die me steeds bluseerden. Vaarwel oude wegen waar ik dood bleef lopen. Zoek het lekker uit. Zoek het lekker uit. Vaarwel aan het denken dat me bleef beklemmen. Vaarwel oude woorden die mijn passie remmen. Vaarwel aan het water dat mijn vuur bleef blussen. Zoek het lekker uit.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 Dan wil ik ook de anderen nog even het certificaat uitdelen met een mooi stuk bijbeltekst uit Titus wat we vanmorgen hebben gelezen. En ik hoop dat het jullie mag blijven inspireren op het pad wat jullie nu verder gaan vervolgen samen met Jezus. We zijn bijna aan het einde van de dienst. Nu jullie hier nog op het podium staan, wil Gerbram graag nog even met jullie samen bidden, met elkaar. Uh, na het gebed hebben we nog even een heel kort moment en dan uh, kunnen we de dienst gaan afsluiten. En als we, als we samen bidden voor, uh, voor deze mensen, dan, uh, dan willen we ook bidden voor Wim en Marieke, die vandaag uh, 50 jaar getrouwd zijn. Dat kunnen we straks ook uh, feliciteren. Dat zei ik toch? 25, mocht ik het verkeerd. De rest komt nog, ja. Dan, uh, in elk geval willen we samen blij zijn, dat wou ik zeggen, ja. Zullen we samen bidden? Goede God, Vader in de hemel, wil u ontzettend bedanken voor het feest dat we vanochtend kunnen vieren. Heren, al die... Verschillende mensen die hier op het podium staan. U heeft ze hier gebracht. U bent met al deze mensen hun eigen weg gegaan. En elke weg is een groot wonder. Omdat we hem uit uw handen mogen ontvangen. En we willen bidden dat u ja, nu ook verder gaat. En in het vertrouwen wil u ook vragen of u uw belofte waar wil maken. Heer, geef dat er uh, steeds meer in ons leven een nieuw leven opstaat. En dat we uw goedheid en uh, uw liefde steeds meer, steeds groter en steeds voller mogen ervaren in ons leven. Dat bidden we voor de mensen op het podium. Dat bidden we voor ons allemaal. Heer, we willen u uh, bidden Heer, hoe we hier ook zitten, wat onze achtergrond ook is. U kent ons. U kent het verdriet waarmee we zitten. U kent de vragen waarmee we zitten. U kent de boosheid waarmee we zitten. U kent de vreugde en de hoop die we in ons leven meedragen. Heer, en we willen bidden. Heer, uh, geef dat we dat allemaal bij u kunnen brengen. En wil ons zegenen. Iedereen zoals we hier zitten. Heer, aan de buitenkant van ons leven, dat het goed met ons gaat. Maar nog veel meer aan de binnenkant. Geef ons de vervulling waar we naar verlangen. Heer, we willen samen danken met, uh, met Wim en Marike voor die uh, 25 jaren die u ons samen gegeven heeft. Wij geloven dat, uh, dat ook een huwelijk, we, dat we dat van u mogen ontvangen. En, en dat u ons bij elkaar houdt en dat u ons zegent. En er is... Ongelooflijk veel om, uh, om dankbaar op terug te kijken. En daarvoor willen we u prijzen en u alle eer geven. We willen bidden dat ze uh, samen met hun gezin dit op een prachtige manier kunnen vieren. Heer en wilt u ook in de komende jaren met hen mee blijven gaan. Heer, geef hen blijvend uw zegen en uw nabijheid. Heer, dit is wat we willen bidden met elkaar in Jezus naam. Amen. Ja, iedereen mag uh, lekker op zijn plek gaan zitten. Dan geef ik hem door aan Esther. Dan zijn we bijna bij het einde van de dienst aangekomen. Uh, ik heb uh, nog twee mededelingen zometeen. En nog even een beetje een technische mededeling... hoe we de organisatie zometeen na de dienst gaan doen. Ik wil eerst even beginnen de mededeling. U ziet daar misschien daar een bloemetje staan... Als Veenhardkerk geven wij altijd een bloemetje weg. En deze week willen we het graag weggeven aan dominee Gerda Jongsma. Uh, dominee Jongsma die is 17 jaar predikant geweest in Wilnis in de Ontmoetingskerk. Inmiddels is zij 65 geworden en is ze vorige week met pensioen gegaan en heeft haar afscheidsdienst gehouden. En graag willen we haar met een bloemetje bedanken voor alle inzet die ze de afgelopen jaren daar gehad heeft in de kerk. En de zorg voor die gemeente. Dan uh, nog even iets praktisch eigenlijk. Zometeen uh, na de dienst en na de collecte... dan uh, is er heerlijk koffie, thee, limonade en wat lekkers. Uh, de mensen die vandaag gedoopt zijn en beleidnis hebben gedaan... hebben gezorgd voor een heleboel lekkers. Zo ook uh, Wim en Marike. Dus uh, er is genoeg om lekker met elkaar feest te gaan vieren. We zullen straks vragen of uh, voor het feliciteren... of ze hier weer terug willen komen op het podium... En dan is het het meest handig als we het een beetje verdelen. Dus als de eerst lekker een groep gaat koffie drinken, thee drinken en als er dan hier weer wat ruimte is, dat er gefeliciteerd kan worden. Op de staattafel daar in de hoek liggen ook drie doosjes. Voor de kinderen die gedoopt zijn de kleine kinderen uh, Lieselotte, Finn en... Zet. Zet, dankjewel, ik was hem even kwijt. Er staat een doosje en als je het fijn vindt... mag je op een kaartje een mooie spreuk of iets waardevols achterlaten... waar ze wat aan kunnen hebben voor de rest van hun leven. Um, dan wil ik overgaan uh, tot de collecte. Na de collecte zingen we nog één lied... en mogen we ook nog de zegen van Gerbram ontvangen. De collecte voor uh, deze maand is uh, Stichting Saint-Pathique. Um, een droomplek om oud te worden op een boerderij... Uh, voor mensen die het fijn vinden om in plaats van in een verzorgingsinstelling, juist in een boerderij met elkaar te zijn, onder de dieren. En daar wordt op dat moment uh, wordt het gerealiseerd om daar een woonkeuken te maken, een woonhuis waarin mensen kunnen wonen dus en elkaar kunnen ontmoeten. Van harte aanbevolen. En na de collecte zingen we nog een lied. Het is een, uh, een prachtig weekend, uh, dit weekend. Het is moederdag vandaag en uh, mooie dienst gehad. Uh, uh, Vraag wordt eindelijk Feyenoord kampioen. En uh, gisteren was het Songfestival. Het Songfestival brengt hele mooie dingen. Ook het laatste lied. Uh, misschien kan je hem wel, uh, maar een hele mooie boodschap. Laten we gaan staan voor uh, Love, Shine a Light.